11 uur. Het LOS-journaal. Door De eerste opkomstcijfers van de verkiezingen zijn bekend. Tot nu toe heeft 13% van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is hetzelfde percentage als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Zo'n 10.000 stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. Ruim 12,7 miljoen stemgerechtigden kunnen vandaag een nieuwe Tweede Kamer kiezen.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 Wel stelt het Hof dat Duitsland twee zaken veilig moet stellen. Het bedrag waarover het noodfonds kan beschikken mag niet eenzijdig vanuit Europa worden verhoogd. En het Duitse parlement moet worden betrokken bij toekomstige veranderingen. Duitsland is een van de grootste betalers aan het fonds, waaruit zwakke eurolanden financiële hulp kunnen krijgen. Brussel, maar ook de financiële markten... keken met enige vrees naar de uitspraak van het Hof. Economieredacteur Peter van der Meerschout. Peter, hoe reageren de beurzen? De financiële markten hebben opgelucht gereageerd. Er was in de aanloop naar de uitspraak van het Hof... wel rekening gehouden met een positieve uitslag. Maar helemaal zeker waren beleggers nou ook weer niet. Na de uitspraak bereikte de euro... de hoogste stand in vier maanden. Staat nu op 1,29 dollar. De rentes voor Spaanse-Italiaanse overheid... die blijft op dezelfde stand staan. Als het Hof het noodfonds had afgewezen... dan zouden de rentes... voor die landen omhoog geschoten zijn. Op De Europese beurzen stijgen vooral de aandelen van banken en andere financiële instellingen, want die zijn gebaat bij helderheid en duidelijkheid over de toekomst van het noodfonds. De trojka van EU, IMF en ECB eist van de Griekse regering radicale maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht. In een uitgelekt document van het Griekse ministerie van Sociale Zaken staan de eisen geformuleerd. Zo wil de trojka dat de werkdag wordt opgerekt tot een maximum van 13 uur. De en de ontslagvergoeding moeten gehalveerd worden. En ook is uitgelekt dat de inspecteurs van de trojka eisen... dat de pensioenleeftijd in Griekenland meteen verhoogd wordt... van 65 naar 67 jaar. De regering mag op 1 januari het experiment met de vrije tandartstarieven stopzetten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit dat tandartsbehandelingen 10% duurder zijn geworden sinds de tandartsen zelf hun prijzen mogen bepalen. Minister Schippers besloot toen op verzoek van de Tweede Kamer het experiment met vrije tarieven te stoppen. De belangenorganisatie van tandartsen stapte daarop naar de rechter. Volgens de tandartsen was het onderzoek onzorgvuldig en zijn de tarieven nauwelijks gestegen. Nu de tandartsen in het ongelijk zijn gesteld bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf januari weer de tarieven van alle tandartsbehandelingen. Het weer vanmiddag wolkenvelden en zon en verder trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het 18 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig, vooral aan de kust. En morgen en vrijdag blijft het koel cool, met vrij veel bewolking. AWB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 4 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Een bijzonder morgen. Het is erop of ter vandaag voor de politici, voor de politieke partijen. We peilen zometeen de voorkeuren van zowel ouderen als jongeren. Wat kiezen zij? Het is ook erop of ter voor toneelgroep De Appel. Dat toneelgezelschap zoekt duizend vrienden die elk duizend euro willen doneren... om De Appel te laten voortbestaan. Over dit plan hoort uw artistiek leider Ous En het is ook erop of ter voor de Nederlandse economie... Komen we er wel bovenop? Of moeten we in de toekomst tevreden zijn met een tandje minder? Het antwoord daarop werd gisteren al gegeven in de trendrede 2013. Over de nieuwe wegen die we in Nederland inslaan... spreek ik zo meteen met trendwatcher Richard Lamp. En u kunt ook een watcher zijn. Surf naar degids.fm Hoe massaal wordt er gestemd in Nederland? Twee verslaggevers peilen dat voor gids.fm. Robert-Jan Boy zit in Stedenbroek. Robert-Jan, in welk dorp ben je? Boven Karspel, Grotebroek of Lutjebroek? Ja, Felix, het is, het is grote broek in een uh, woonzorgcentrum. De Richtershof uh, heet het. wonen mensen zelfstandig. Mensen die uh, zorgen nodig hebben, zitten er ook. Alles een beetje door elkaar. Een, uh, een nieuw optrekje. Heel licht, een soort glazen koppel hier recht boven mij. De zon schijnt recht op het stemhokje dat zojuist is opgebouwd. Want we praten hier over een mobiel stemhokje, zoals het heet. Een aantal locaties gaat de stembus vandaag letterlijk af. Zojuist is het hier opgebouwd. Uh, ja, waar bent u al geweest? Uh... Nou, we zijn vanochtend begonnen bij het stembureau van het gezinspaviljoen in Bovenkaspel. Vandaag zitten we hier in Richtershof in Grotebroek. Juist. En vanmiddag gaan we naar het Sint-Nicolaas Verpleeghuis in, in Lutje Lutjebroek. Dit is, ja, Lutjebroek komen we ook nog. En dit is de kerst van het uh, stembureau. Ik kijk even of alles inderdaad klaar ligt. Want part over elf kunnen de bewoners terecht, hè? Ja. En dan... Is... Een uur lang. Een uur lang. Ja. Ik zie daar een vergrootglas liggen voor de zekerheid. Ja, hier dat hokje keurig opgebouwd. Wat dropjes hier op de tafel. De stembiljetten zien wij liggen. Stempas en legitimatie verplicht. Ik vraag maf hoe streng gaat daar de hand in worden gehouden? Nou, als het even kan kun je niet stemmen zonder dat je je legitimatie meeneemt. Dus als, nou, als nou een aanbewoner aankomt schuivelend met veel moeite met de rollator en is het toevallig vergeten, is het dan weer terug? Dan vragen we of ze terug wil, want dat moet wel. Ja, goed. De kieswet schrijft dat voor en uh, daar hebben we ons aan te houden. We gaan kijken hoe het zo meteen ja, allemaal gaat, hier in de Richtershof. En ik kijk even naar rechts, Felix, en daar ja, ja. zie ik de eerste bewoners al aankomen. En links, niks te zien? Nou, die zijn nog niet vertrokken. Jan Peel staat bij de universiteit in Utrecht. En Jan, als jij naar links kijkt, zie je dan Utrechtse studenten... die zich massaal verdringen om die stem uit te gaan brengen. Nou, inderdaad, dat is wat je zegt. Er stonden hier net enorme rijen aan studenten. Maar dat is nu even weg. Het was zelfs zo erg dat er een verkeersregelaar geroepen wordt... die afgeroept van hey, doorlopen naar het volgende stembureau. Want er zijn hier twee districten, hè? Ja, klopt. We hebben 171, 173 naast elkaar. En soms is het heel druk en nu is het ineens weer heel erg rustig. Hoe kan dat? Ja, dat hangt van de colleges af. We hebben van 9 tot 11 zijn de colleges om 11 uur. Het is kwart voor elf van elf zijn er gewoon heel veel mensen die overal heen moeten. Het zijn natuurlijk niet alleen mensen die uh, gaan stemmen, maar ook gewoon mensen die naar een college moeten. We staan naast de liften, naast de trappen. Precies op de plek waar het allemaal samenkomt en dan af en toe dan staat het hier echt in drommen om uh, hun stem uit te brengen. Het leeft dus blijkbaar onder studenten. Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ah, ze, zijn ook... er ze zijn er in ieder geval in grote getalen. Ze zeiden van ja we maken het natuurlijk ook heel makkelijk. Ze komen hier, hier aanlopen, je gaat naar een college, als je stemkaart bij je hebt, dan kan je hier gewoon stemmen. Dat wordt wel steeds makkelijker gemaakt. Want ja, eigenlijk zou je zeggen, ja, één stembureau in zo'n uh, universiteit is genoeg, maar blijkbaar heb je er twee nodig zelfs. Ja, er zijn zelfs uh, drie, er is nog één. Bij, bij de hogeschool verderop zit er ook nog één. Dus twee bij de Unie en eentje bij de HU. Nou. nou, ik loop heel even naar het tafeltje van stemdistrict 171 om bij de voorzitter te kijken hoeveel dat er ondertussen al gestemd hebben. Nou, 262 geloof ik hè? Uh, nee, dat, dat zijn er nog geen 262, het oh. zijn er 257. 257. Dat worden dus eens meer hier in Utrecht. Dat zal wel. Jan Peels, hij komt later terug, net zoals Robert Jan Boy. De Git.fn noodlijdende Europese landen kunnen opgelucht ademhalen. Het Permanente Noodfonds komt er... naar de voorzichtig positieve uitspraak... van het Duitse Constitutionele Hof... zo'n drie kwartier geleden. Ierland is één van die noodlijdende landen. Aan de lijn universitair docent Economische Geografie... aan de National University Ireland... Chris van Egeraad. Meneer van Egeraad, goedemorgen. Goedemorgen. Maakt dit de weg vrij voor een IERS herstel? Wel... Voor Ierland uh, verandert er op korte termijn betrekkelijk weinig. Wij hadden natuurlijk al een, een aparte regeling met de trojka, met de IMF en de ECB. En die wordt niet direct opengebroken omdat we nou een, een, een, een, een, IM, een IFS, een ISM hebben. Nou, ik vraag dat omdat er een kans bestaat dat Ierland in een spiraal naar beneden terechtkomt. Althans, dat zegt het IMF. En daarom wil Ierland graag 30 miljard uit het noodfonds gaan lenen. Klopt dat bericht? Ja. Maar die voorwaarden voor Ierland, uh, die, die blijven natuurlijk hetzelfde. Om, om uit het noodfonds te kunnen uh, lenen, zullen we aan de voorwaarden die gesteld worden uh, van het IMF en uh, van de ECB uh, moeten uh, voldoen. En dat was zo en dat blijft zo. Uh, die spiraal naar beneden heeft vooral te maken met het idee uh, dat vooral bij de, de IMF heerst dat wij hier in Ierland uh, niet aan die voorwaarden kunnen voldoen... omdat we het begrotingstekort niet snel genoeg uh, terug weten te dringen. Gaat het dan zo slecht met de Ierse economie... of zijn de politici niet doortastend genoeg? Maar, uh, het, het gaat net zo slecht of net zo goed als twee jaar geleden. De werkeloosheid die blijft stabiel rond de 14,7 procent. De, de rijst niet meer, maar dat is natuurlijk een enorm percentage. Uh, maar er, uh, er zijn een aantal donkere wolken uh, die zich uh, ja, beginnen te... Te, te laten zien boven Ierland. En dat is vooral in de richting van de exports. Er is een, het idee van een export-led recovery... een exportgeleide herstel van de economie. En dat is gebaseerd inderdaad op, dit, op, op de, Ierland, de Ierse exports... die gestaag groeien en snel door blijven groeien. Het probleem is dat die Ierse exports... worden gedomineerd door buitenlandse bedrijven. En die zijn verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de exports ondanks het feit dat die bedrijven veel exporteren, wordt er eigenlijk weinig waarde gecreëerd in Ierland. Zo, so, dit idee van een, een spin-off of een multiplier, gebaseerd op export, dat ja. dan zeg maar de lonen uh, aanzwengelt en dat daardoor een binnenlandse vraag wordt gestimuleerd. Dat plaatje gaat niet zo goed op hier in Ierland. En als gevolg daarvan uh, ja, hebben we dat idee van die export-led growth, dat, dat pakt niet door op de binnenlandse bedrijven. En dat is een groot probleem. En bezuinigt het, uh, de eerste regering genoeg? Wel, het, het probleem is niet zozeer de bezuinigingen. Dat proberen ze wel en dat is moeilijk. Het probleem is uh, veel meer aan uh, de kant van de extra inkomstenbelastingen die ze mo zullen moeten gaan heffen. We hebben hier natuurlijk een heel vrij laag in ieder geval, inkomstenbelasting van, van 42 procent. Dat is uh, op Europese normen. Uh, dat, is, dat is de hoogste inkomstenbelasting die wordt geheven. Ge ge ge ge ge ja, Ik dat ben klopt, er een beetje ja. uit 20 ja, jaar. Ja, nee. maar, Fantastisch toch uh, die, uh, dat is een heel laag uh, inkomstenbelastingtarief. Uh, ze spreken hier in Ierland over pijn. Uh, met, een, met een inkomstenbelastingtarief van 42%. Maar die ambtenaren salarissen die liggen nog steeds zeer hoog. Uh, ook uh, salarissen van uh, op universiteiten. Uh, een universiteit docent die zit hier al gauw. Uh, op op 90.000 euro. Dat zijn. Dat vinden ze hier lage inkomens, maar dat zijn er in Europese, uh, gerelateerd aan andere Europese economieën, nog steeds hele hoge inkomen. Vooral als je het hebt over een inkomstenbelasting van 42%. Dus ik heb het idee dat. Uh, er juist moet worden gekeken naar hogere belastingen. Vooral op zeg maar, de, de, de tweede helft van de, van de, van de inkomensgroep. De mensen boven de 65.000 euro. En kunnen de uh, mensen zo... in Ierland dan nog meer bezuinigingen aan? Aanslag op, uh, op welke manier dan ook. Of dat nou gaat via de belastingen. Of dat er andere voorzieningen worden afgeschaft. Maar kunnen ze het nog aan? Ja, uh, yeah, dat, dat, dat probeerde ik ook duidelijk te maken met die introductie van het woord pijn. Hè. We, we can't have more pain, wordt er dan hier gezegd. Nou, Zolang mensen nog uh, twee keer per jaar op vakantie gaan, en dat gebeurt nog steeds met grote groepen, dan valt die pijn natuurlijk wel mee. Het, het is alleen, is het verkoopbaar en kunnen die regeringspartijen de, de, de, ja, de bevolking eigenlijk... Uh, uh, Say it in English. Oh <laughs> uh, ja, yeah, yeah, I, I can't find the, the word. Maar uh, kunnen ze de, de, de, de bevolking overhalen om inderdaad uh, grotere belastingen te accepteren? De, de bezuinigen die, die zijn moeilijker. Het is, het is een probleem om te bezuinigen, vooral in een sector zoals de gezondheidszorg hier, uh, die niet al te eff, efficiënt uh, uh, verloopt en... Daar zien we nou de grote problemen. Ze worden geacht op een bepaald budget te werken. En nu zijn we in september van dit jaar en zijn ze al door de budgetten heen. Ja. En nu zien we dus inderdaad dat hele afdelingen zullen worden gesloten als, als die gaan en wordt dichtgedraaid. Er gaat meer nieuws horen over Ierland vandaag. Want Ierland wil nog eens 500 miljoen lenen op de kapitaalmarkten. Liefst tegen een lage rente. Dat is eerder gelukt. En waarschijnlijk gaat dat vandaag ook lukken. Meneer Van Eegaard, hartelijk dank. Ja, geen dank. Tot ziens. De Gids.fm De toneelpublieksprijs is gewonnen door toneelgroep De Appel uit Den Haag. Zondag kregen ze deze prijs op het Nederlands Theaterfestival. Dat is natuurlijk mooi voor dit gezelschap, maar dat vecht momenteel voor het voortbestaan van hun programmering. En ze roepen nu een publiek op om ze te steunen. Botte Jellema, goedemorgen. Jij Ja, goedemorgen. Meer. ja de toneelgroep de, is, de appel is de actie duizend voor duizend begonnen... in een poging om een miljoen euro bij elkaar te krijgen. Daar straks nog even wat meer over. Maar eerst even over die toneelpublieksprijs die ze hebben gewonnen. Want we kunnen even horen hoe dat tijdens de opwarming van hun voorstelling Herakles hoe ze dat te horen kregen toen ze wonnen. Ja. winnaar van de toneel, Publiek Ja, dat is natuurlijk juichend, zeker in combinatie met uh, de positie... waarin we verkeren als appel. Dat je dan van meer dan 30.000 stemmen... Uh, uh, ik weet niet hoeveel dat er oorspronkelijk waren... maar 80, 90 voorstellingen waar dan een selectie van 20 uh, genomineerd waren. En dan zit je bij de laatste drie en dan win je dat... Het is natuurlijk ook de enige prijs die niet door een vakjury wordt bepaald, maar echt door het publiek. We vergeten dat wel eens, natuurlijk, dat we natuurlijk met z'n allen uiteindelijk ons vak uitoefenen. Sowieso überhaupt in de kunst, natuurlijk, voor het publiek. Maar uh, de, de, de politieke uh, belangen en stromingen en de bobo's en de commissies en de fondsen, uh, die spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in, in, in het geldverkeer. En soms vergeet je dan wel eens van ja, maar. Wie zijn nou de eigenlijke recensenten en de eigenlijke doelgroep? En dat is dat publiek. Dus dat is op, op, op grond daarvan is een publieksprijs natuurlijk heel leuk. Ja, en gedaan is dat is de artistiek leider van toneelgroep De Appel. Hij is heel blij met deze publieksprijs voor Heracles. Herocles is uh, theatermarathon, zoals we dat bij de, de appel vaker maken. Het ja, is een derde Griekse... een dagelijkse voorstelling. Ja, de hele dag duurt dat. En ja, ik ben wel bij een paar van die voorstellingen geweest. Dat is altijd heel, uh, heel goed. Is, en, is het een uur of elf dan? is het, ja. ja, ja en dan nee. opgedeeld in blokjes van negen. Dus nooit Jeet langer. Eten dan... tussendoor, heerlijk ja, eten. Ja, je bent echt een dag onder de pannen, maar dan krijg je ook wat. Het is de derde Griekse theatermarathon die ze daar maken uniek in Nederland zoals ze dat doen. En Gretana zei het al even, het is echt een opsteken... dat ze die publieksprijs nu hebben gekregen... gezien de positie waarin ze verkeren. Want uh, een maand geleden nog kregen ze te horen... dat ze geen subsidie van het Rijk meer krijgen. Van de gemeente Den Haag blijven ze wel steun houden... maar van het Rijk hadden ze vijf tol gevraagd... en ze krijgen helemaal niks. Het Fonds Podiumkunsten dat daarover gaat... vond onder meer dat de inhoudelijke boodschap bij de, achter, bij de appel achterbleef. Dat ze niet zo oorspronkelijk zijn... en dat ze te weinig het land intrekken... Nou, nu heeft het theaterpubliek dit fonds een klein beetje in zijn hemd gezet... door deze voorstelling Herakles als de beste te bestempelen. Maar dat lost natuurlijk de financiële problemen van Apple niet op. Nee, nee, er verschijnen ook al berichten dat ze zouden stoppen. Maar dat is niet waar, zei Gredanus. Ze zijn begonnen met de actie Duizend voor Duizend... om 1 miljoen euro voor 4 jaar bij elkaar te krijgen. En de bedoeling is dat duizend vrienden van de appel duizend euro doneren... om hen zo te helpen. Dat klinkt ook weer heel veel. En we hebben het wat kort gezegd. Want je mag ook meer geven, je mag ook veel minder geven. Maar het ging even om, als het ons zou lukken... om duizend keer duizend euro te krijgen voor vier jaar. Dus dat is eenmalig, geef je die duizend. Dus dat is eigenlijk 250 per jaar per twee personen. Dus 125 euro per jaar. Aftrekbaar geef je 75 euro. En je krijgt daar vier keer een gala... Eh, u werkt voor... het nu wel heel snel ineens. Ja, goed, het, uh, nou, uiteindelijk ja. is het jullie doelstelling in ieder geval om een miljoen euro bij ja, elkaar te krijgen. Als ons dat zou lukken, dan is de helft van de subsidie die we nu tekortkomen... het gaat eigenlijk om 2 miljoen... dan is het uh, met heel veel passen en meten mogelijk... om het gezelschap in de lucht te houden, op vlieghoogte. Dan nog zal je zwaar moeten reorganiseren. Moet je kijken, maar dan dan is het haalbaar. En dan zou je, wij rekenen ons dan in zoverre rijk... dat je denkt, nou, dan kan je in ieder geval twee jaar door. En in die twee jaar uh, zijn we drie kabinetten verder mogelijk. En is de situatie heel anders. En zal men misschien ook weer anders denken over kunst en cultuur. Want dat is nu natuurlijk uh, in een soort verdomhoek terechtgekomen. Zo negatief dat ik denk, nou, dat kan alleen maar beter worden. Ja. En dan mag je hopen dat je... Uh, ja, in de loop van die jaren weer bij kunt trekken. Ous Gerdanus van de toneelgroep De Appel... wil dus van duizend vrienden duizend euro hebben of meer... om zo voorlopig te kunnen overleven als groep. Gaat dat lukken? Nou ja, je hoorde het hem net al een beetje naar zichzelf toerekenen. Of het lukt of niet. De toneelgroep De Appel heeft in ieder geval... van alle culturele instellingen in Nederland... de meeste vrienden, na het concertgebouw dan, vijfduizend zijn het er. Dat is natuurlijk een hele club. En die hebben De Appel al twee keer eerder gered uit een penibele situatie. Ze hebben nota bene dit theater gekocht... Ooit met uh, obligaties. En, en daarvoor gezorgd dat wij in dit gebouw konden spelen. Nou, een, een jaar of tien geleden hebben we vijf voor twaalf gedaan. Daar zijn uh, de vrienden ook massaal. hebben ze zich uh, laten horen. En dat zal nu ook weer gebeuren. En, uh, uh, ja, je dat... Voltooid toekomende tijd ongeveer, waar het in uh, uitgesproken wordt. Maar... Hoe bedoel je? Nou, dat zal nu ook wel weer gebeuren. Nou ja, Wat om... zijn de reacties tot nu toe? Nou ja, we zijn, we zijn met dat duizend voor duizend, drie dagen geleden echt naar alle vrienden toegegaan. Dus ik kan er nog niks van zeggen. Alleen, we zijn natuurlijk vanaf het moment dat we in dit zware weer terechtkomen... hebben we na afloop van de voorstelling natuurlijk ook al praatjes gehouden... en ons publiek geïnformeerd. En daar merk je natuurlijk dat het, het, het engagement naar het gezelschap... Uh, heel groot is. scherdaan is artistiek leider, en acteur bij toneelgroep De Appel uit Den Haag. Winnaar van de toneelpublieksprijs met hun theatermarathon Heracles. En dat stuk is nog tot eind oktober in hun theater in Scheveningen te bezichtigen... en te bekijken, te beleven. En half november nog drie keer in Carré in Amsterdam. Dus ze trekken er wel degelijk op uit. Ja, ja, ja, ja, ja, ze zitten natuurlijk in dat theatertje daar. Dat is van hun. Even wat pompeuze muziek van, Richard, uh, van uh, Robert Palmer, moet ik zeggen. Richard is zijn broer. Riptide. Ocean. A new love is calling The old love is bleeding I'm caught in a return Er zijn mensen hier die hem graag op 78 toeren gedraaid willen hebben... deze riptide van uh, Robert Palmer. Kijken we vanuit het heden naar de toekomst, dan zijn we vaak verwonderd. Kijken we vanuit de toekomst terug naar ons heden, dan zullen we gechoqueerd zijn. Mijn doel met de trendreden is dat ik wil bijdragen aan het toenemende bewustzijn... dat we als maatschappij fundamenteel moeten gaan veranderen. Dat er nieuwe waarden moeten gaan ontstaan. Dat er, uh, we op een andere manier naar groei moeten kijken. Trendwatcher Tony Bosma. Hij nam er een voorschot op in de trendrede 2013 op die andere manier van kijken. En die trendreden is gisteren uitgesproken. De trendreden laat zien hoe we er in Nederland voor staan en wat ons te wachten staat. Twaalf vooraanstaande watchers hebben er maanden aan gewerkt... met het bekende trendwatchers-echtpaar Richard en Lieke Lamp als spinnen in het web. En Richard Lamp is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. De, de trendreden schetst een beeld. De recessie ja. gaat volgens al die watchers duren tot minstens 2020... En waarom baseert hij nou zo'n zo voorspelling? Hoe ja, komt dat? Is dat, dat de zich, duim? Uh, nee, dat kan natuurlijk niet de duim zijn, want je gaat echt mensen mee beïnvloeden. Mensen kunnen daar serieus depressief van worden, dat ze denken van nou, dat ziet er lekker uit zo'n toekomst. Dus wat we er ook gelijk bij melden, maar dat wordt niet door iedereen overgenomen, dat er ook een positieve upswing bij de mensen is. Dat de mensen juist denken, ja, oké, okay, het gaat langer duren, dat hebben we wel door. Uh, maar we gaan wel een soort van samenredzaamheid organiseren, dat we niet op de overheid gaan zitten wachten. Dat heet een positieve upswing. Ja, eigenlijk wel inderdaad. En, en dat is op zich wel, wel grappig. Maar je baseert het dus echt gewoon cijfermatig op... wat hebben die banken tot nu toe gekost, wat heeft Europa gekost... en hoe het ook bij ons terugkomt, op een of andere manier moet het betaald worden... En waarom horen we politici dan nooit over? Dat het nog gaat duren tot 2020? Ja, dat, dat stort ons natuurlijk eerlijk gezegd ook wel. Een politicus is erbij gebaat om, om te beginnen stemmen te verzamelen. Zoals vandaag bijvoorbeeld. En eh, je moet maar eens opletten dat als politici... maar ook bedrijven en brancheverenigingen een toekomstvoorspelling doen... gaat dat nooit verder dan twee jaar. En dat eindigt altijd positief. Want dat is te overzien. Hè. De bouwsector dat is al... al zes keer de afgelopen jaren gezegd van houden hem over twee jaar, dan gaat het goed. En dat geldt voor politici ook. Als ze echt nu in één keer het hele verhaal zouden vertellen... ja, dat trekken de kiezers niet. Maar het zou eigenlijk wel moeten natuurlijk. Hoe gaat ons dagelijkse leven eruit zien in die komende lange periode van ja, neergang... Ja, nou ja, het is allemaal relatief natuurlijk. Hè. Het grappige is dat mensen, je hebt welvaart en welzijn. Hè. Voel ik me een beetje prettig. Nou, welzijn snappen mensen inmiddels. Nou, dat is ook prima. Je kan ook een, een leuk leven hebben als je iets minder eh, te besteden hebt. Maar je wil wel je dingen doen. Dus zie je heel veel rouwhandel opkomen. Dat mensen allerlei eh, dienstenklusjes, maar ook bijvoorbeeld wij spreken gewoon de ladder in de wijken met elkaar delen. En dus niet allemaal een eigen ladder in hun schuurtje hoeven te hebben. Dat gebeurt al, hè? Ja, nee, dat, dat gebeurt nu in verhevigde mate, zeg maar. En het zwartwerken, dat neemt natuurlijk ook enorm toe. Want mensen hebben ook zoiets, ja, eh, moet ik weer de naar de belasting brengen. Uh, dat doe je ook niet zoveel van. Eén, verder zie je nou dat mensen echt keuzes gaan maken. En dat wordt komend jaar alleen nog maar serieus natuurlijk. Nou, hoe belangrijk vind je je gezondheid of je vakantietje of uh, je vervoer bijvoorbeeld? En gaan we dus echt heel bewust kijken van hoe ga ik daarmee om. Weet de Belastingdienst dat dat zwaar twee keer toenemen? Nou, ik, uh, ik weet inderdaad dat ze er gewoon op de hoogte zijn. En ze kijken ook mee met de websites, hè? Alle Marktplaatsen en eBay en dat soort uh, je hebt websites. Waar? Nou, dat niet, maar dat kunnen ze zelf wel ontdekken, <laughs> heb ik begrepen. Maar hoe gaat het? We hebben dus geen goede economie meer. Hoe zou je het mm -hmm. doen met de komende tijd? Ja, dat is het apart. Hè? De, de economen hebben op school allemaal geleerd. Van, nou, als je groeit, dan gaat het goed. Want dan verdien je meer dan je uitgeeft. Dat is natuurlijk ook waar. En dat is ook makkelijk. Hè? Dat kan iedereen eigenlijk. kan de ondernemer ook. Maar nu gaan we naar een balanseconomie. Waarbij je dus veel een nauwkeuriger wat? gaat kijken. Een balanseconomie. Dus je zoekt de balans. En financieel. Maar ook duurzaam. En maatschappelijk verantwoord ondernemen. En fair trade. En een beetje het hele verhaal. Terug naar ja, de menselijke maat als het ware. Waarbij je gaat kijken. Van, nou, wat zijn nou echt hè, de, de belangrijke waarden. Voor ons allemaal. En dat geldt voor een gezin en voor een bedrijf en voor heel Nederland... en zelfs voor Europa en verder. En dat is veel lastiger. Maar het grote voordeel tegenwoordig is dat je ICT hebt... en dan kun je dus heel nauwkeurig kijken van... Nou, hoe moet ik uitkomen? En als je het heel simpel vergelijkt met de omroepen... je hebt een budget, Ja, daar moet je het van zien te doen binnen een jaar... en maak je het niet op, dan krijg je volgend jaar waarschijnlijk minder... en geef je te veel uit, dan heb je sowieso een probleem. Dus en Er zijn heel veel sectoren, ook bij de overheid... die kunnen dat eigenlijk al aardig. Alleen de truc bij die balanseconomie is natuurlijk wel... dat iedere keer hè, die, het niveau waarop je dat doet een beetje lager... Maar gaan een stapje terug. Ja. De, de komende tijd. En alle economische wetmatigheden, die worden een beetje aangetast. Het systeem eh, verandert? Ja. Nou, dat is heel apart. Hè. Je ziet dat heel veel mensen zijn natuurlijk ingesloten, hè, gevangen als je het zo wil noemen, in het financiële systeem hè, van iedere maand hypotheek betalen of eh, verzekeringen waarvan je denkt, ja, waarom had ik ze ook alweer? Of je kan je zelfs verzekeren tegen het wegvallen van een verzekering en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld ook dat je zegt, ja, maar de elektriciteit die wordt steeds maar duurder de komende jaren. Kan ik het niet anders organiseren? Hè, zonder cel op je dak, niet alleen. Maar dat doe je dan weer samen met je buren. En als je daar zit, serieus en je maakt daar een projectje... of een dingetje van, ja, dan kan je het eigenlijk voordeliger uit zijn. En we gaan ons sociale gedrag eigenlijk. Eigenlijk wel. We gaan meer naar elkaar omkijken. En we snappen dat we elkaar nodig hebben. Uh, en op die manier kun je dus inderdaad heel veel zaken... voor elkaar krijgen die in je eentje nooit lukt. En dan nou werkt u voor zowel bedrijf als politiek. Grote vraag is natuurlijk wat de politiek doet met uw bevindingen. Ik wil eerst even voorstellen... te luisteren naar ons staatshoofd. Overal nemen mensen nu reeds... eigen initiatieven tot een meer... bewuste manier van leven. En dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief laten we zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen. En dit wilde u mij graag laten horen. Waarom? Ja, het apart is namelijk de trendrede 2013 hebben we gisteren uitgesproken. Vorig jaar hadden we het natuurlijk een jaar eerder. En die van 2012 die is op een of andere manier bij de koningin terechtgekomen. Uh, dat gaat natuurlijk via de regering. Um, en uh, exact de quote van uh, laten we hopen en zo verder, in het enkelvouden, die hadden we in de trendrede geschreven. En die was nog nooit ergens gebruikt. Hè? Via internet uitgezocht van nou zou het kunnen dat het misschien toch Dus dit was plagiaat. Dit is, nou ja, het, het gediekt, zou ik maar zeggen, inderdaad. Maar een beetje een eigen invulling aangegeven. Vinden wij het natuurlijk helemaal niet erg. Er zit geen copyright op de trendreden. We willen juist dat iedereen het gebruikt. Maar we waren wel blij verrast, eerlijk gezegd, uh, dat dat uh, gebruikt was. En ik moet eerlijk zeggen dat we dat later ook even uh, gevraagd hebben aan, aan Mark Rutte toen we bij hem waren. Van, joh, zou dat nou toeval zijn of hoe zou dat zijn? Heeft zitten? Mark Rutte gesproken? Ja, dat was in januari bijvoorbeeld. En is dat al van invloed geweest op het VVD-verkiezingsprogramma? Uh, dat weet je nooit. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij zijn moet je dingen een, een aantal, aantal verschillende partijen hebben wij input aangegeven op verzoek. Het zijn gewoon opdrachten. En zij vertalen dat zelf weer naar hun politieke programma. En het grappige is dat iedereen zijn eigen puntjes eruit haalt waarmee hij kan scoren. We geven dus iedereen dezelfde input. En wij zien totaal verschillende uh, verkiezingsprogramma's terug. Het is mooi dat, uh, dat u al in 2006 voorspelde dat we aan de vooravond stonden van een grote financiële crisis. En dat is in ieder geval uitgekomen. Helaas wel, ja. je, Richard Lamp. Over de trentreden. 2013. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot 12 uur nog. Oudere stemmen tegenwoordig mobiel. Maar waarop? En laat de studenten hun stem afhangen van de langste dierboete in hun partijprogramma's. Na het nieuws met de Megens. Radio 1, het nos journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Libië is bij een raketaanval in Benghazi om het leven gekomen, heeft een Libische regeringsfunctionaris gezegd. Bij de aanval kwamen ook drie Amerikaanse diplomaten om. Washington heeft het nieuws nog niet bevestigd. De eerste opkomstcijfers van de verkiezingen zijn bekend. Tot 11 uur had 13% van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is hetzelfde percentage als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Zo'n 10.000 stembureaus zijn nog open tot 9 uur vanavond. Het Duitse Constitutionele Hof heeft bepaald dat het Europese noodfonds ESM niet strijdig is met de Duitse grondwet. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels genomen om het nieuwe reddingsfonds voor de euro van start te laten gaan. Wel stelt het Hof dat Duitsland twee zaken moet veiligstellen. Het bedrag waarover het noodfonds kan beschikken mag niet eenzijdig vanuit Europa worden verhoogd. En het Duitse parlement moet worden betrokken bij toekomstige veranderingen. En de regering mag op 1 januari het experiment met de vrije tandartstarieven stopzetten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Uit onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit bleek dit jaar dat tandartsbehandelingen 10% duurder zijn geworden. Voor minister Schippers was dat reden om het experiment stop te zetten. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Dit is de Gids. met Felix Hurders. Zometeen Haagse gangen over de peilingen. Fijn dat ze er zijn of zijn ze funest? Wat stemmen studenten vandaag en waar laten zij zich bij het bepalen van hun stem doorleiden? Met die vraag staat verslaggever Jan Peels in Utrecht bij de universiteit. Jan, loopt het nog altijd storm daar? Nou, het is wat rustiger, want de colleges zijn uh, bezig. Maar uh, er staan hier nog wat uh, twijfelende studenten. De einde voorstelling. Er staan nog wat twijfelende studenten. Toch? Leon. Ja, daar ben je weer. Ja, ga door. Ja, ja, daar ben ik weer. Die staan hier, uh, ik blijf heel stilstaan uh, Felix, dus dan uh, hoop ik dat het goed blijft gaan. Die staan hier uh, naar de grote lijst uh, te kijken die uh, met de kandidaat hier aan de wand hangt. Ja, ja, een beetje twijfelend allemaal hè? Nou, over de partij is het geen twijfel meer. Het is meer dat de voorkeurstem. dat je niet echt weet waar je moet gaan doen. En dan werd er ook een gekeken naar nou, wie heeft de meest poederige naam, dus dat was ja. links op de lijst. Helemaal links op de lijst ga ik stemmen, ja. Maar jullie staan ook een beetje te discussiëren, want jij wist het echt nog helemaal niet hè? Ik ben er nog steeds niet helemaal uit, dus ik denk dat ik gewoon blank wil stemmen, want dan, ja, dan gaan mijn stemmen niet naar de grootste partij en ik vertrouw dat, dat de rest van Nederland gewoon wel weet waar hij op moet stemmen en dan gewoon de goede keuze maakt. Maar hoe komt het dat je het niet en weet? Misschien niet genoeg betrokken geweest, maar ik vind het ook allemaal een beetje, ja, ze zijn allemaal een beetje vaag in wat ze willen en het is allemaal heel snel gaan, hoe het kabinet valt en een paar maanden later staan we bij de stembus. Ja, zo hoort het in een democratie natuurlijk, hè? Ja, dat dus moet natuurlijk geregeerd worden. Dat is uiteraard hoe het in democratie gaat, maar op zo'n moment weet ik eigenlijk gewoon niet eens goed hoe ik wil stemmen, dus... Ja, vandaar dan de Blanco keuze. en dan, ik ga ervan uit dat er wel mensen zijn die wel weten wat ze willen. dat die dan uh, gewoon wel uh, hun stemrecht recht wat jij wat je wil? Ja, ik uh, wil in ieder geval wel uh, links stemmen, de linkerkant op. In ieder geval wel tegen de huidige gang van zaken, want dat kan natuurlijk niet. Um, misschien komt het wel een beetje uit een links nestkom. Ja? Uh, bij ons thuis uh, hangt het vol met SP-posters en... Uh, ik struikel om de maand, uh, om de flyers die nog allemaal verdeeld. Oké, okay, er zijn echt politiek actief, thuis tenminste. Ja, mijn vader die is wel heel uh, politiek actief. Ja, ik niet echt, maar ik, uh, ik ben uh, niet echt als mijn vader. Mijn vader is meer echt tegen alles en op de bres en uh, dat soort dingen, maar zo ben ik niet echt. Uh, jullie, want uh, meisjes stonden ook te kijken. Jullie wisten het ook helemaal niet, hè? Nou, ik denk dat ik er wel uit ben. Ik denk dat het PV, uh, PVDA wordt. En wat, wat is nou, kijk, want het uh, is dan interessant om te weten... Uh, waar, waar die, die jongeren dan hun stem door laten bepalen. Wat, wat... Ja, wat, wat? Uh, wat is de doorslaggevende factor, wil Jan Peels vragen. En de vraag is of daar nog antwoord op komt in dit programma. Zo niet, dan gaan we door naar uh, de Haagse gangen. Na alle debatten, one-liners peilingen en CPB-doorberekeningen is het nu aan de kiezer. En in hoeverre laat die kiezer zijn stem afhangen van de peilingen die zo alom aanwezig zijn. Wordt de rol van de peiling niet al te zeer overheersend? Daarover praat ik in Haagse gangen met Peter K., hij is politiek redacteur van Power Wetteman, Sherlock Asayas. hij was politiek adviseur van de PvdA, speciaal uitgenodigd door deze gelegenheid Peter Kannen, hij is opinieonderzoeker bij TNS Nipo, en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie en debatsuit joop.nl, die maar één ding aan zijn hoofd heeft vandaag, en het zijn niet de Verkiezingen. Ja, de nieuwe features van de iPhone vanavond wordt bekendgemaakt. Nee hoor, grapje. <lacht> ja, het is echt zo. Ja. Je bent echt gek, hè? Nee, <lacht> nee. <lacht> okay. Peter Kallen dus is er de... uitgekomen. Gisteren kwam uw bureau met een, met een laatste opiniepeiling voor de verkiezingen. En daar blijkt er ook uit, zoals andere uh, pijlbureaus ook zeggen, een nek aan nek race tussen de VVD en de PvdA. VVD 35 zetels in uw voorspelling, PvdA 34. Op wie zet u een flesje wijn? Nou, dat ga ik niet doen. Uh, nou, kijk, het, het leuke van deze peiling is: ze zeggen vaak: het zijn self-fulfilling prophecies. Ja. Maar eigenlijk is deze peiling een self-denying prophecy: en een zichzelf zelf ontkennende voorspelling. Uh, omdat wat. De peilingen nu doen. Er zijn gisteren uh, allemaal peilingen. Ze zijn uh, opvallend eensgezind. Daar hoor ik niemand over. Hè. Heel veel kritiek op de peilingen. Maar peilingen lijken nu heel, heel sterk op elkaar. Uh, maar dat, uh, dat, dat moet ik dan maar eventjes uh, noemen. Kan het uh, ook zijn omdat ze elkaar gewoon beïnvloeden. Zegt de de peilingen beïnvloeden elkaar, nou, de peilingen beïnvloeden kiezers, hè? Dus dat is dat, dat, dat vooropgesteld. Uh, en wat er nu gaat gebeuren, denk ik, is dat uh, misschien nog wel iets meer kiezers op de PvdA en de VVD gaan staan. Ja, Sayers bedoelt eigenlijk, de peiling van u is bekendgemaakt en uh, gaat de hond zich daar iets van aantrekken? Nou... Hij denkt, hé, hey, daar ja, hebben ze toch een beetje afstand tussen nee, de VVD hoor. en de PvdA, misschien ja, moet ik dat ook maar doen. Nee, nee, nee. Ik denk dat, uh, dat wij allemaal naar elkaar speilingen kijken. Dus als we hele gekke uitschieters zien, dat we denken van... hé, hey, kan dit wel kloppen? Welke uitschieters ziet u bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld 50 plus op vier zetels. Dat, ja. uh, daar zijn we de enige. Uh, ja, daar maken we wel een beetje zorgen over. Daar nou ga ik het zo nog even uitgebreid met u over hebben. De, de, de foutmarge is namelijk de agile in de peiling. Hè? Wat is die marge bij TNS niet, Ja, maar de marge, kijk, de marge is, is twee, drie zetels. Dat moe, wordt nooit bijgezet. Peil, dat wordt er altijd bijgezet in onze peiling. Elke peiling opnieuw. Ik zie hier uh, het voor, de voorpagina van het Financieel Dagblad. Ja, maar goed, kijk, wij gaan niet over de voorpagina van de kranten. Nee. We gaan niet over de andere media. Maar in ons persbericht, mag je nakijken. Uh, elke, elk bericht staat onder wat de marges exact zijn. In, de, in de, de foutmarge is twee, drie zetels op, het, op de gehele peiling. Nee, nee, voor de grote partij. En voor de kleine partij is het ongeveer één zetel. Oké, okay, want het verschil was natuurlijk uh, 18 zetels... Toen de verkiezingen eenmaal daar waren, bij de vorige verkiezingen. Ja, bij al opgeteld. Ja. Ja, ja. Maar je hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt de, de marges, de stat statistische marges. Maar je hebt ook de dynamiek van de verkiezingen. Uh, en wat ik net zei, van, uh, peilingen zijn ook uh, self-fulfilling uh, uh, of uh, self-denying prophecies. Ja, maar zo kan je er altijd uitlullen natuurlijk. lullen natuurlijk. Ja, het is maar... geen voorspelling. Het is, geen, het is, het is een beeld van de, van de situatie van zondag tot en met dinsdag. Dat zeg ik nog maar een keer heel duidelijk. Het is geen voorspelling. Dat het, toch, het, is, het, is, het laat toch een trend zien. Het is niet dat je. Het is, net zoals weerbericht, het wordt morgen niet exact 23 graden, maar het wordt warmer dan uh, het gisteren was. Tenminste, ja. zo kijk ik naar peilingen. Nou ja, Wat kijk, zijn de, trends? de vorige keer was. Dat, Kees dit. Toen werd, werd uh, voorspeld dat VVD en uh, PvdA zes zetels meer zouden halen dan ze in werkelijkheid haalden. Ja, dus, terwijl, nee, terwijl de, de voorspelling het was dat het een nek-a-nek-race was. dat de nek en nek -race was, en ja, zie, was zo. De trend was dat het een nek-a-nek-race was. ze kwamen veel minder hoog uit. Terwijl nu denken we ook, ze kwamen heel hoog maar uit. Maar nog een hele bijzondere, in 2010 stond de PVV op 18 zetels in de peilingen. En dat werden er? Dat weet u nog, hè, meneer Kannen. Ja, het werden er meer. Het werden er 24? Ja, klopt. Nou, Dan krijgen we dat gezet. Het, het klinkt heel, heel, heel flauw en waarschijnlijk geloven mensen het ook niet. Wij doen altijd een nameting, ons onder dezelfde steekproef... en het blijkt dat een heleboel kiezers uh, de laatste drie, vier dagen... zijn veranderd van de VVD naar de PVV. Dus steekproeftechnisch, dus het verhaal dat de PVV-kiezers niet gevangen worden in onze peilingen, dat klopt niet. Dat is niet, het, dat is niet het geval. Alleen, kijk, ik snap wel dat peilingen worden opgevat als een voorspelling. In onze peiling staat er ook vandaag weer onder, uh, en ook twee jaar geleden. Dit is, we hebben niet de bedoeling de uitslag te voorspellen. Dat kunnen we ook niet exact. Uh, maar we geven een beeld van de krachtsverhoudingen. En ik, ik ben ervan overtuigd, en ik denk dat ook niemand dat zal ontkennen, dat de strijd nu gaat tussen de VVD en de SP. En de, nou, de, de PvdA. En, en pvd, ja. Sorry. Oh, ja. En Een gordijnbonus bestaat niet, zoals Wilders die, Wilders die noemt. Nou ja, kijk, nee, eigenlijk niet. Nee, dat, dat is heel teleurstellend voor uh, Geert Wilders. Maar uh, wat niet wil zeggen dat de PVV niet opnieuw meer zetels kan halen... dan wij onze laatste peiling hadden, dat kan. In uh, Utrecht stond Jan Peels net bij de universiteit. Is dat uh, de plek waar bijvoorbeeld de Piratenpartij nog enige kans zou kunnen maken... Dat vraag je aan mij. Ja, Peter Kahn, <laughs> nou ja, kijk... u, u meet dat overal, her en der in het land. <laughs> um, uh, ja, de Piratenpartij gaat volgens onze peiling. en ook volgens de andere peilingen. Uh, uh, uh, waarschijnlijk net geen zetel halen. Ze zitten er wel dicht tegenaan, dus het zou ook nog wel kunnen. In de aanloop naar deze verkiezingen werden we echt elke dag getrakteerd. op een nieuwe peiling. Maurice de Hond kwam er zelfs dagelijks mee. Eén vandaag al een peiling. De politieke barometer hebben we. TNS Nipo, noem ze maar op. Zijn het er niet te veel, Shallow Essayas? Nou ja, wat je, wat je wel elke keer met, opvalt met de peiling is inderdaad... dat het uh, het zijn foto-momentopnames natuurlijk... maar dat er dan wordt gezegd na een debat... oh, de PvdA stijgt één zetel. Ik bedoel, dat lijkt me lastig om dat soort peilingen... ik bedoel, dat zegt helemaal niks. Zeker nee. met de foutmarges die je net uh, beschrijft. Mens. Dus het, het zijn wel, je moet ze gewoon als trend zien. Maar het zijn er nu wel echt heel veel. En elke dag een peiling. Ik vraag me af of een de wat, wat het zin er dan van is om elke dag met een peiling ja, Ik te vind komen. dat die anderen er ook mee ook dat die, die moeten mee stoppen, die ja. andere bureaus. <laughs> zijn we erg gefocust op die peilingen? Nou, ja, Peter Kee van Pauw van Witteman? Kijk, peilingen zijn uh, interessant op het moment dat er verder niet zo heel erg veel nieuws is. Um, dan worden ze des te belangrijker. En als peilingen ook nog een enorme verschuiving aangeven... wat we bij deze verkiezingen gezien hebben... Daardoor wordt het natuurlijk ook enorm nieuws. We begonnen met Rutte en Roemer die ongeveer gelijk stonden. En in twee weken tijd is dat veranderd van uh, Samson en Rutte. Dus die positie werd overgenomen. Op die manier wordt een peiling wel nieuws, ja. En toen dacht je, ik heb Roemer op een lijstje staan voor Pauw en Witteman. Nou, nodig ik me snel Samson uit. Werkt dit zo dan? Zo nee, zo reducties? werkt het niet. Want, uh, want dit soort uitnodigingen worden vaak ver van tevoren gedaan. En uh, al die programma's uh, vechten om dezelfde gasten. Dus er ligt al heel veel vast van tevoren. Maar natuurlijk wordt een debat rutte is natuurlijk veel relevanter geworden. Nieuws nieuwsuur had een beetje mazzel, dat hadden ze al gepland. Maar die hadden opeens hadden die het, het premierdebat. Ja, en er werd dan ook gepraat over de teleurgang bijvoorbeeld van Jolande Sap. Gisteravond ging het er uitgebreid over, bij Paul Witteman. één ja, dat... van de verkiezingen heette tegenwoordig. Het, <coughs> he? nou, het is ook een interessant onderwerp, omdat de GroenLinks natuurlijk uh, lijkt te verkruimelen. Maar uh, Femke Halsema was eindelijk bereid om ook in een, in een uh, uitzending... Te verschijnen, Hij heeft zich heel lang buiten de schijnwerpers bewogen. en kwam eindelijk terug. En wij vonden dat natuurlijk heel erg interessant. Ik bedoel, zij deed een poging om GroenLinks toch weer terug te zetten op de kaart. Uh, en ik weet niet zeker of dat geslaagd is, maar ze heeft wel een poging gedaan. Francisco van Jola. Ja, over, als je over de peilingen. volgens mij, uh, het gaat er nu over dat er te veel peilingen zijn. Ik vind eigenlijk de verkiezingstijd de enige tijd dat peilingen er te doen. Ik, waar ik me aan stoor, zijn veel meer de peilingen buiten verkiezingstijd. Want dat zie je ook elke keer. Die zeggen niks. Hè? Dus als je gaat kijken, dan wordt er gezegd in januari... de PvdA uh, 15 zetels of zo. En dan werd die volledig afgeschreven. Terwijl op het moment dat er verkiezingsstrijd is... dan telt het pas. Want dan gaat het erover wie kan dit het beste, wie kan dat het beste... wie heeft die plan. En nee, de, in de, in daarbuiten... de politiek spelen die peilingen tussendoor natuurlijk een enorme rol. Bedoel, als een fractie ja. als een ja, kabinetspartij uh, enorm veel uh, stemmen verliest... Ja, dat heeft invloed op de politiek en, en op de, politie daar politie kan je de krachtverhoudingen. De bij zetten. En hoezo? Dat is, is toch een realiteit? Zij ervaren het zelf als een soort realiteit. Mm -hmm. Ja, dat kan leiden soms tot een kabinetsbreuk, omdat een partij denkt, ik sta er goed voor in de peilingen, ik heb genoeg van dat gezeur van die andere partij. Laten we ermee stoppen. Shello Sayes, jij was uh, adviseur van Wouter Bos, die heeft in de peilingen natuurlijk hele grote pieken en ongelooflijk diepe dalen meegemaakt. Heeft dat invloed, zo'n peiling op een lijsttrekker? Ja, maar precies wat Peter zegt, tuurlijk, um, je zou het liever niet willen, maar het is wel een, het is een barometer van hoe het electoraat erover denkt. Dus de, alle politici die <lacht> ja. kijken ook van naar die peilingen. Maar... De invloed op het beleid. Nou dat, dat... Ik zei niet op het beleid, okay. maar wel op, het, op de samenwerking nou ja, tussen en, en waar het vooral in de campagne invloed op heeft... is ook het humeur van de lijsttrekker en het campagneteam. Want als je slecht in de peilingen staat... dan gaat ja, het moraal gaat echt naar beneden. Dat hebben we ook in 2006 bij de PvdA gezien. En in 2003 bij de PvdA was toen het allemaal sky high ging. Een beetje nu wat bij de PvdA ging. Ja, dan, dan kun je niks fout doen. Dus het moraal, zelfvertrouwen, dat zie je bij Samsung nu ook terug... is dan wel heel sterk. Maar in 2006 ga je dan niet mediteren en zorgen dat het beter nee, wordt? Nee, je gaat je hele gekke dingen vasthouden, dan kan ik me nog herinneren... dat we dan inderdaad twee zeteltjes tegen in de peiling... En dat je dan toch zegt, oh, met de foutmarsjes staan we eigenlijk feitelijk gelijk. Dus je gaat je je maar, ja, je moet natuurlijk je, jezelf een beetje oppeppen... om nog die laatste week door te gaan. Terwijl alles de trend wel wijst dat je gaat verliezen... maar je houdt je toch vast aan een uh, paar kleine punten. Ik ga, ja. ik ga het hebben over de ouderen, want verslaggever Robert-Jan Boy... die staat in stedenbroek bij een mobiel stembureau... speciaal ingericht voor ouderen. Hoeveel ouderen zijn er al gaan stemmen, Robert-Jan? Het loopt de storm hier, Felix, in zorgcentrum De Richtershof wonen zo'n 100 mensen. En ik heb begrepen van een voorzitter van het stembureau dat er al zo'n 63, ja dat is nu ongeveer... Nou, laten we zeggen, pakweg 70 zijn geweest. Dus dat stroomt uh, behoorlijk door. Hier in de, ja, de, de gezellige glazen hal, waar het zonnetje lekker naar binnen schijnt. Waar de mensen op bankjes zitten als ze gestemd hebben. Ze babbelen even met elkaar. En ze kijken even naar de rollators die aankomen. En de rolstoelen. Want zo gaat het hier naar het stemhokje waar het vergrootglas uh, al klaar ligt. En waar Rempel, wie treffen wij hier? De heer Schuurman, 100 jaar oud. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Ik zou zeggen van harte gefeliciteerd al, alvast meneer Schuurman. Ja. Maar dan denk ik van u moet nog uw stand uit de tijd van Troelsta. Toen u nou, voor het eerst nou, ging stemmen. Ja. Nou begint u weer even te veel te vragen. Maar ik weet enkel dat ik op 21 jaren de eerste stemmen heb uitgebracht. En later toen werd het 18. En weet u nog op wie u toen gestemd heeft destijds? Nee, nee hoor, dat zou ik echt niet weten. Want dan laat me mijn geheugen mijn ja, ja, ja. En hoe heeft u nou... Einde voorstelling, Robert-Jan? Het zou ook kunnen. Jammer. Want uh, we hadden Robert-Jan ook de opdracht gegeven... om te praten over de 50-plussers. Hoe doet die oudere partij het in de peiling? Bij jullie heel erg goed. Uh, ja. Uh, goed, we hebben ze op vier zetels staan. Ik moet wel zeggen dat, uh, dat die mensen relatief uh, wat minder geneigd zijn op te komen. Uh, en uh, wat minder zeker zijn van hun stem. Dus Naar nou, in Stedenbroek die... komen ze goed op, hoor, zo te horen. Daar hebben ze ja, natuurlijk ja, zo'n mobiel stembureau ingegind. Ja, ik inkeken. hoop dat, dat Stedenbroek dan uh, een 100% opkomst heeft. Maar gaan jullie halen niet het een misschien? beetje de, de, die 50-plussers overwaarderen? Peter Kannen van uh, TNO-Nipo? TNS, Nipo. TNS, ja. <laughs> dat is een mooie uh, nee, het, zou, het zou best kunnen. Kijk, ik, ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken... dat ze die vier zetels gaan halen. Uh, ik denk wel dat ze in de Tweede Kamer komen. Uh, ik, ik zou zelf schatten met twee of drie zetels. Um... Maar wacht even. U peilt en u zegt vier zetels. En nou, nu ja, schat u... Nee, dat ja, kijk, nogmaals, die, dat? Nee, die, die peiling is geen voorspelling. Die, die peiling is, een, is wat de data zeggen, een steekproef van 1900 mensen. Uh, en daar komt uit dat... Maar waarom schat u ze dan lager in? Omdat uh, de zekerheid van die mensen uh, wat lager is dan bij de andere partijen. De laagst van alle partijen. De opkomstintentie lager is dan gemiddeld. Uh, en ze sterk twijfelen over andere partijen. En en ze zijn nu... toch ooit met, met z'n achter de, de, de, de ja. oudere partij ik kwam ja. in de jaren tachtig was dat geloof ik, en ineens met z'n achter de kamer in? Nou, dus dat zijn toch mensen die trouw gaan stemmen. Deze man is 100, gaat nog stemmen. Ik vind ja. het heel knap, heel goed. Ja. Uh, nee, maar het zou toch kunnen dat ze, dat ze ook gevoelig zijn voor de, voor de machtsstrijd uh, die er nu gaande is tussen VVD en nee, VVD. Nee, ze ja. in zekere zin ook wel in het voordeel. Want ik heb zelf net ook gestemd in het bejaardenhuis bij ons in het dorp. Dus ik uh, bedoel, dat, dat gebeurt natuurlijk heel veel, dus Zo het is je wel je het nabij. Ja. <laughs> Robert-Jan Boy, hoe denken ze daar over 50PLUS? Hoe denken ze hier over 50 plus? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nog niet gehoord. De term 50 plus is dat hier al langs gekomen, meneer Schuurman. De 50 plus partij. Nee, nee, nee. Dat, dat spreekt me niet aan. Waarom niet? Ja, uit Venhuizen. Die Chinese meneer die op de lijst staat. Ja. Die hebben hier foldertjes gedaan. Die hebben hier wel foldertjes uitgedeeld. Ik ga even naar mevrouw Tevense. Ook in de 90, begrijp ik. Ja. Iets jonger dan meneer Schuurman, die ja, 100 is. 9 jaar ben ik jonger dan hij. De 50-plus partij, is dat hier nog een factor? Nou, niet, niet voor mij. Waarom niet? Nou, Omdat ik die debatten heb gevolgd. Ik heb meneer Rutte gevolgd, ik heb meneer Samson gevolgd, D66, noem ze allemaal maar op. En van al deze debatten ben ik, heb ik naar gekeken. Kijk, zoals meneer Rutte, die ging duizend gulden uitgeven aan mensen die hard werkten. Is er gevraagd aan meneer Rutte van, uh, ik ken er dan ook een groep die keihard werken, dat zijn de zorg, die werken keihard. Toen zei hij, krijgen die ook die duizend gulden? Toen zei hij, nee, die krijgen die duizend gulden niet. Dus dat vind ik een, een, een punt dat ik niet op die zou stemmen. Bent u wijzer geworden van al die debatten? Want u heeft ja, veel kunnen ik kijken. Ik ben de meneer Samson. Die heeft van het begin dat de regering opgezegd werd. begon twee jaar geleden. En ik vind dat die het meest eerlijke en het vertrouwbaarste is die ik kan vinden. Die draait niet en die tolt niet. En dat doet, vind ik, de, de meneer Rutte wel. En ik vind ook dat D66, GroenLinks. noem ze maar allemaal op. ook best hele goede dingen hebben. U heeft en dat, het allemaal intensief gevolgd. En dat die echt ook hele goede dingen hebben. En als er een regering moet komen, dat die ook allemaal, met z'n allen, voor ons, een hele goede regering gaan volgen. Dat wil ik. Maar ik stem op Samson. Eerst even kijken naar mevrouw Hols Derven. Ja. Die ook alles uh, gevolgd no. heeft hier. Ja. Is er nou veel gediscussieerd eigenlijk hier in de Richterhof? Ja, ik heb er niet van gemerkt, want ik ben ziek geweest. Nee. Ik ben er niet zoveel buiten geweest. Was het dan niet moeilijk om de keuze te bepalen? Nee, want de televisie zie je al die, al die interviews en ja. die debatten, zie ik altijd. Dus uh, ja. nee, dat, uh, dat gaat goed. Bent u aan het twijfelen geraakt door al die debatten? Nee, ik nee. heb altijd op dezelfde partij gestemd. Mag ik dat... vragen welke partij? Het is al gevraagd ja. nu. Hoeft u niet te zeggen trouwens? Houdt u even voor zichzelf? Nee, de, die, die, nieuwe, die nieuwe jonge man, Samson. Ook? Ja, het is weer voor de verandering. Zeg, En wat gaat u nu allemaal doen? Want de stem is uitgebracht. Wat gaat u nu? Ik heb heel coherent gekeken van het portret. Goed, u gaat weer terug. Waar naartoe nu? Ik ga er maar wat gaat u voor de rest doen? Lekker eten? Ja. En u wilde nog even de groeten doen, begrijp ik? Ja, een Rooien. De pianist? Juist, ja, een Karin. Nou, zeg maar wat tegen tot vlot. Lounge tot ziens, hoop ik. En eens kijken of hij al eens gestemd heeft. Ja. Zeg, bedankt, bedankt. allemaal. Robert-Jan Boy, in uh, Grotebroek was het. Ja, een van de dorpen die dan uh, onder de gemeente Stedenbroek valt. Volgens Ipsos Ipsos dat is dus ook voor zo'n pijlbureau... is uh, ruim de helft van de zwevende kiezers nu geland. Ziet u dat ook, meneer Kannen? Nou, ze hebben dat onderzoek gedaan om de kijkers van het debat gisteren. Dus het lijkt mij wat, wat lastig om te zeggen... dat dus de helft van de zwevers geland is. Volgens mij kun je dat op basis daarvan niet doen. Het lijkt me knap. Um, uh, gisteren uh, zweefde inderdaad nog zo'n zo 35 tot 40 procent. Uh, en ja, die zullen vandaag wel een keer gaan landen. Dat uh, lijken we uh, ja, wel bestaan, Bestaat dat begrip? Zegt dat eigenlijk nog wat? Dat begrip zwevers. Ik heb het idee dat er, is, er zijn er maar weinig mensen zoals deze... Uh, oude mensen die hun hele leven dezelfde partij kiezen... En waarvan je ook volledig begrijpt dat ze dat doen. Maar uh, andere nieuwe men, uh, jongere mensen, die, die, heb ik het idee, die wisselen voortdurend. Iedereen zweeft. Nou ja, een beetje. Nee, en... klopt. Kijk, mensen zweven natuurlijk tussen, tussen twee of drie partijen. Dat is vaak of aan de linkerkant, of aan de rechterkant... of aan de progressieve kant. Dat in de eerste plaats. Maar het zegt wel wat, omdat uh, uit, die, uit het arsenaal zwevers... zie je nu de, de omkeer tussen SP en PVDA. Uh, kijk, als die zwevers er niet waren, dan uh, was de SP nu uh, de grootste partij geworden. Ja, maar dat is toch een situatie waar wij nooit meer naar teruggaan: dat er nee. dan zoveel van de SP zijn en zoveel van de nee. PvdA, en dat blijft dan dertig jaar lang hetzelfde. Nee, klopt. Dus we zijn toch allemaal zwevers? Ja. Klopt. En Maarten van Gossum zegt er Amerikaans onderzoek geeft aan dat ook zwevers het al lang weten, maar niet zeggen. Dat is een <laughs> beetje in deze sfeer? Ja, kijk, zweven is natuurlijk een heel vaag begrip. Want, want het klopt natuurlijk. Ik, ik heb zelf ook heel lang gezweefd. En, en toch wist ik ook wel ongeveer... het, ja, het zal waarschijnlijk wel dit worden. Uh, ik ga het niet vragen. Maar, maar heel misschien nog wel dat. als ah, even dat cijfertje wisselen tussen SP en PvdA. Dan, dan uh, zie je dat er gepeild wordt... en dat er gezegd wordt... Samson is aan de winnende hand. Zijn die peilingen dan een katalysator voor veel kiezers? Ja, dat vind ik ook zoiets grappigs. Dat, mensen hebben het altijd over het bandwagon effect. Hè. Je wilt graag bij de winnaar horen. Maar iemand zou... Maar dan toch eens uit moeten leggen hoe het kan dat uh, twee weken voor de verkiezingen kiezers massaal overstappen op de grote underdog van de verkiezingen. Hey, het bandwagon effect. We willen allemaal bij de winnaar maar op horen. de dag van de verkiezingen wil je natuurlijk misschien wel, wil je misschien wel bij, de, bij de winnaar horen. Ja, maar dat bandwagon effect dat is, dat is toch een beetje een, een broodje aap verhaal. Uh, wetenschappelijk ook nauwelijks aangetoond. Het schijnt om ongelooflijk lage percentages te gaan. Wat ik zelf uh, in ons onderzoek vind. Is zeg maar 3% rekening te houden met de peiling. Of om die partij te stemmen. Omdat die partij het goed doet in de peilingen. Nou is dat. Daar zit daar wat sociale wenselijkheid bij. Dat snap ik. Uh, maar het puur willen stemmen op de winnaar. Uh, nee dat is, dat is niet, niet aan de hand. Is het wel. Want ik geloof misschien ook niet zo in het bandwagon effect. Maar het is wel omdat Samsung het goed deed tijdens het debat. Dus hij krijgt de kiezers bij. En dat mensen opeens dat het een tweestrijd wordt. Wel strategisch. Is het stemmen. is strategisch stemgedrag, ja, ja. Precies, ja. Dat, dat gebeurt zeker, maar het is gebaseerd op inhoud. Mensen die, die switchen van de, de SP naar de PvdA, die willen een linkse regering, die willen een linksverhaal. En die vinden dat de PvdA misschien second best is, uh, maar misschien het uh, meer potten kan breken in een coalitie. U schrijft dat een en als Dagblad en u zegt dat het strategisch stem die zal vandaag de beslissing brengen. Ja, dat denk ik. Ja. Dat is ook zo. En wie heeft er dan de meeste kans op een strategische stem? Nou, kijk, of nou, dat is heel lastig te zeggen, omdat aan de linkerkant mensen veel meer zweven. Veel on, onzekerder zijn over hun stem. Maar dat geldt zowel voor de PvdA als de SP als GroenLinks, als D66. En aan de rechterkant is dat veel minder het geval. Dus de PvdA kan wel veel meer winnen, maar ze kan ook veel meer verliezen. Dus dat is, die, die voorspelling durf ik niet aan. Een verbod op peilingen. Dat is een beetje voorzichtig geopperd door Emile Roemer van de SP, Shelley Wesayers. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik bedoel, uh, het heeft natuurlijk heel veel negatieve invloed voor hem gehad op deze verkiezingen. Maar ik vind dat zelf te ver gaan. Ik vind ook zelf, als je als campagneteam bezig bent, dan wil je ook zien hoe het landt, je campagne, hoe je boodschap landt. Dus daar, daarin kun je die trend ook wel uh, terugzien. Daarbij vind ik het voor de strategische stem, omdat je in Nederland nou puur niet op een coalitie kunt stemmen, vind ik het ook wel belangrijk. Ja, verboden peilingen is flauwkeul natuurlijk. BTK van en witte Overal kunnen peilingen gehouden worden. Hoe wou je dat verbieden? En wat zou de sanctie moeten zijn eigenlijk? Uh, wat ik wel interessant zou vinden, als, uh, als de opinieonderzoeksbureaus... Een, een soort zelfreinigend vermogen aan de dag zouden leggen. Ik bedoel, je kunt je afvragen of het zinvol is als Maurice de Hond... vanavond om half acht nog een peiling heeft, houdt. En of dat wel verantwoord is om dat te doen. Dus daar zou je verwachten dat de branchevereniging ja. van, uh, van opinieonderzoekbureaus... Bestaat die eigenlijk? Ja, maar bestaat er een branchevereniging van praatprogramma's? <lacht> want, want daar is het ja. misschien ook een goed idee voor. Want kijk, die pijlers. Uh, mijn collega. Die mogen op een gegeven moment niet meer over politiek praten. <lacht> nee, maar kijk, uh, uh, we zitten hier met, met, met twee mensen die uh, nauw geleerd zijn aan een Witteman, de wereld rijdt door. Uh, en dat zijn de, de programma's. Wie nee dan? Uh, nou ja. Of, of, no, no. Of, nee, We nee, nee, nee, nee. hebben alleen maar geleerd. Nee, maar goed, kijk de wereld door. Nodig uh, is de Hond uh, dagelijks uit om die peiling te komen brengen. Uh, als de Hond zou zeggen: dat doe ik niet meer, dan vindt de wereld door vast wel iemand die dat wel wil doen. En bovendien, maar is de Hond is dus niet aangesloten bij dit soort clubs. Dus uh, het zal toch echt bij de media vandaan moeten komen. Oké, okay, maar zo'n peiling om half acht, dat zou er wel kunnen, vind je? Of uh, is, dat, uh, is dat wel een probleem? Vandaag nog, bedoel je? Ja. ja, ik zou het niet doen. Wij doen het ook niet. Hey, wij, wij peilen één keer in de week en die publiceren we één keer in de week. Dus wij zijn heel braaf uh, als Ik eh, krijg naar nou een zelf... telefoontje van. Wendy Young. Zij is, uh, is, is voorzitter van de branchevereniging van uh, praatprogramma's. En ze zegt, je moet nu stoppen. Peter K., politiek redacteur <laughs> van Paul Witteman. Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie en de jo.nl, Joop.nl. Charlo politieke politiek adviseur ooit bij de PvdA. En Peter Kannen van onderzoeksbureau TNS Nipo. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank wel. Ja, dan uh, Dag, ga ik vanavond kijken naar Uitslagen. Uitslagen en uitslagen op Nederland 1. Bij Nederland kiest met onder andere Rob Tripp en Ferry Mingelen. En mag Herman de Scherman weer zwiepers schreeven aan die staafgrafiekjes? Lijkt mij heel erg leuk. En daar tegenover op RTL 4. Wat kiest Nederland? Met Rick Nieman, Frits Wester en Bart Chabot. Beide programma's beginnen om half negen. En wie weet tot hoe lang ze gaan duren. Want er is een rood potlood weer ingevoerd. En die einduitslag komt waarschijnlijk pas in de late uurtjes. Ondertussen voor de niet-liefhebbers van politiek... kijken naar de politieke serie Borgen op Canvas. Prachtige serie om vijf voor tien op België. Dus Jurgen van der Berg zometeen. We gooien er ook nog even een peilingje tegenaan, Felix. Om half twee. Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden. Dat is de stelling in Stand.nl. Mooie stelling, sluit aan. Surf naar de gids.fm. En tot morgen vanuit Den Haag. De stemming van Nederland, the morning after.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 Dit is Radio 1.